het overmaat van ramp bereikten we niet lang daarna, op weg naar de stille oceaan, de betrekkelijk nauwe doorgang tussen Kaap Horen en de ijsvelden van de Zuidpool. Harde storm in de wand, de razen en huizen hoge golven. Met donderend geweld de schepen de stormen. Ah, ha, ha, ha. Kapitein Akrab scheen ervan te genieten. is vast! Kapitein, de zeilen scheuren, de grote marszeilen, de kluiver en de fok. Sla nieuwe zeilen aan! Dat zijn niet de wind! Alles kan, alles kan, alleen lof aan slaten en op die zeilen. Sjol alles vast! Alles vast! Zij zo zacht, hoor me je kraag! Ah, me met je donder, striemen met je regen. Ik ga niet onder, mij houd je niet tegen. Laas dan, raas dan! Eh, is het al wat je kan? Kom nu, wat blijf je, wat blijf je, wat blijf je dan? Doei weer, je bliksem schikken. Kom maar met je opheilslichten, zo zozaam, noem jij dit klaar? Wat dacht jij hiermee af te richten? Ik die geen angst wou jij wat zweven? Ik die niet bang wou jij mij strelen? Heid die de ziel met meer paniek slag,kapitein, dan de rode kleur van bloed? Wat ben jij van? Snap het! Puurzeil! Puurzeil! Wie komt tegen aangap op? Maar hoeveel zeilen we ook bijzetten en hoeveel gescheurde zeilen we vervingen door nieuwe, het haalde niets uit. De wind was verdwenen. Dit was de stille oceaan. Doodstil was het. Een stilte, angstaanjagender dan storm en vuur. Ah! Zinkt. De reddingsboei zinkt! Ja! Slecht voorteken! Help! Werp een andere reddingsboei! Gelukkig viste mijn vriend Quickwe mij uit het water. Mijn roepen had hem weer tot leven gewekt. Hij had gewoon een doel nodig in zijn leven, zo simpel lag het. Als dat.